I'm just Shut the way.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 Dames en heren Daar zijn we dan weer maar... Ja We gaan het even lekker hebben Over een leuk onderwerpje voetballers van het jaar gala Toch? Ja We gaan eens even kijken Kevin is even wat op zijn site aan het zoeken Ja Nou ja. ik weet wel ja. Dat las ik op Twitter Ja Dat Theo Jansen Van Ajax De vandoor gaan met de schoen. Oh, dat is alleen de intro. Kijk bij Eredivisie Live naar het voetbalgala 2011. Ja? Met uitgebreid aandacht voor de winnaars van de bronzen, zilveren en natuurlijk de gouden schoen. Het voetbalgala 2011. Maandag. Bij Eredivisie Live. Ja, deze maandag. <laughs> ja, dus dat is uh, vandaag. hè? Ja... Um, ja. Ja, volgens mij staat er nog niks op. Maar ik weet wel dat... Uh... Oranje traint zonder Martijse en Vorm. Ja. Ja, maar nu nog. Die komen uit Spanje. Oké. Okay. Maar die doen we mee. Ja, dat weet ik. Um, ja, ik zag het net staan. Um, maar waar... kan ik het even niet vinden. Maar het is vandaag... Oké okay. Ja Is dat vandaag? Ja Van, van der Wiel uh, verkozen tot talent van het jaar Staat hij dan? Klik er maar op Oké, okay, ik klik erop oh. <laughs> um, Vertel het maar Ja? Ja Gregory van der Wiel is door, door een jury onder leiding van Johan Cruijff verkozen tot talent van het jaar De Ajax-vrediger volgt El Gero Elia op Van der Wiel krijgt door de prijs de kans een Cruijff-koert te laten aanleggen op een door hem bepaalde locatie dit trapveldje zal tevens zijn naam gaan dragen. Dat is wel heel erg cool. Ja, de 22-jarige speler krijgt de prijs uitgereikt tijdens het voetballer van het jaar, Gala. Die eretitel ging naar zijn ploegenoot Louis Suarez, die ook topscorer werd van de eredivisie. Onder andere, Wesley Snyder, Arjen Robben en Ibrahim Avelay gingen van de Wiel ooit voor als talent van het jaar. Ah, wel cool. Wist jij? Wat wist ik? Nou, van de Wiel is weg, hè? Ajax, is het zo? Hij is voor 31,6 miljoen verkocht aan Chelsea, als het goed is. Zo, zo. Ja. En hij ging vrijdag na de wedstrijd, ging maar meteen door uh, naar uh, Chelsea om <laughs> naar de even te kijken. Oké. Okay. Dus ja, ja. Nou, het nou, ja. is mooi. Hoe heet het? Uh, Eredivisie is ook weer uh, van start. Spannend, hè? hij is weer van, van start. We zullen eens even kijken wat de uitslagen. Maar hoe heet het? Ajax Vitesse is 4-1 geworden. Ik vind RKC vind ik heel erg knap. Ja. De RKC staat gewoon even zevende. Oké, okay, ze hebben vier wedstrijden gespeeld, maar toch. Tegen nacht gewonnen. Nou ja, dat vind ik ook best knap. Mm -hmm. En ze hebben van de week hebben ze ook weer gewonnen. Um, wacht, ik zal even kijken. Ja, ja. Ze moeten tegen ADO zaterdag Nou ja, ja, dat is best, uh, best, een, moeilijke, best een moeilijke club ja. Maar ja, weet je, het is allemaal knap En wat ik zo knap vind is uh, Evander hey, Snow is In 2008 is hij uh, volgens mij <laughs> gedebuteerd Voor Ajax <laughs> <laughs> Ja, mooi hè ja. En uh, van de week dus tegen, tegen Vitesse Nee, tegen NAC Tegen NAC is hij weer ...heeft is het debuut gemaakt bij RSC... ...heeft hij gewoon meteen gescoord. Dat is toch mooi? Ah, lekker. Ja, lekker. Een hard aanval gehad. Dus uh, neergevallen op het veld. Hij. Ja, bij Ajax toen nog. Zo. Ja. Oh, ja, dat is hij van de jeugd. Dat is hij van de jeugd, ja. Ja, inderdaad. Dus uh, ik vind het echt, uh, echt... ...veel respect voor die man. We gaan even verder. En dit is natuurlijk ook ja, weer zo'n zo uitslag. Dat, dat, dat gaan we nog niet vertellen. Uh, NEC Erik Les Dat is uh, 2-1 geworden. Twente VVV Venlo 4-1. Ja, knap hè? FC Utrecht tegen RKC. Uh, Roda, Roda JC. Sorry. Wat zei je dan? RKC. Hè? RKC. Ja. We zijn er zo van het praten. Schandalig. Dat is 3-1 geworden voor Utrecht. Ook wel mooi. De Graafschap Ado Den Haag. Dat is 0-3 geworden. Voor Ado. Feyenoord Heerenveen. Dat is 2-2. Mag ik daarover wat over zeggen? Vertel, vertel. Ik vind dat Feyenoord zich echt goed uh, terugvecht uh, dit jaar. Ik ben geen uh, Feyenoorder. Ze hadden moeten winnen. Ze hadden moeten winnen. Ja, maar ik ben geen Fijn Order en ik zal ook nooit een Fijn Order worden. Maar ik vind het wel heel erg knap. Ja, ja, Alleen ja. Allee, ja. Kom ja. door, door die uh, publiek. Maar we gaan ja, je verder. door gewoon die trainer joh. AZ Groningen, dat is ook wel mooi. 0-3. Ja, en wat staat AZ? AZ, AZ staat vierde. Oh, uh, ja. Ah. Vierde. En uh, de mooiste. Huiswerk. Nou ja, de mooiste. Ik, ik vind het, uh, dit is echt een van de slechtste clubs uit Nederland vind ik. Excelsior? Nee, PSV. Ja, ik vind uh, PSV de, ik, ik vind geen leuk spelende ploeg. Jawel. Nee. Dat speelde wel heel erg goed. Heb je dat doelpunt van Lent gezien? In de UEFA Cup. Sowieso. Uh... Vanaf de achterlijn schiet hij hem gewoon. Plop. Zo in het doel. Met zijn buitenkantje. Ja. Ja, dat was echt super knap. Ja, dat was een doelpunt waar echt iedereen op YouTube naar keek. Ja, moet je maar... Wacht, ik ga hem opzoeken voor je, want dit ja. is echt... Uh... Maar we gaan eerst even naar het volgende nummertje. Dan kunnen we... Hallo? Ja, hallo? Mag ik naar het volgende nummer? Ja, jij ja, mag naar het volgende die... nummer. Nee, die nee, nee. toch wel. Uh, ja, die hebben we gehad. We gaan even naar het volgende. Ja, die ja, deze is lekker. Daar gaan we lekker naar luisteren. Milo. Ja, ja. Daar zijn we weer. Heerlijk. Dat is mij een beetje mijn woordje vanavond. Heerlijk. Ja yeah, hoor. Ja hoor. Daar zijn we weer. We gaan het weer even lekker hebben over... Hé, hey, is dit... Uh... Ja, dat was uh, zaterdag. Ik moet je vertellen. Hier ja. is Dirty Dutch. Ja? ja? Dan heb je hier zo'n uh, zo uh, dingetje open. Dan heb je hier de brug. En dan zit hier Q-Dance. Uh -huh. Dan moet je nagaan... Dat heb ik vorig jaar een stuk of tien keer gelopen. Zo. Een kilometer of zo. En wij hebben het natuurlijk over... Mysteryland! Ja, Mysteryland, ja. Nou, Mysteryland was zaterdag. Zaterdag, ja. En ik heb gehoord dat... Of nou, nee, ik heb gelezen. Ja, ik heb gelezen. Ja. Dat er 60.000 man was. En uh -huh. dat ze op uh, de open air... Hier, open air stage... Ja. Zijn ze, hebben ze afgesloten... Het vuurwerk En daarna, of tijdens dat een beetje Hebben ze ook uh, op je Q-dance Hebben ze ook uh, Hebben ze ook een afsluiten gedaan Maar dan altijd met laser Een laser show, dat is echt super vet Want vorig jaar toen ik er was Toen was het een beetje aan het miseren En dan komt die laser show Met een beetje dat miser, Nou dat is echt schitterend Dat is wel gaaf. Van de Het vuurwerk hebben we niks gezien <laughs> <laughs> Nee, Mister is echt schitterend Dan moet je echt één keer meegemaakt hebben en dan nooit meer Nee, wel. Dat is echt een... goed ja, Hij is echt schitterend <laughs> ja, Hij okay. is echt een goed festival ah, Het wel, wel duur Dat was in totaliteit was ik 110 euro kwijt of zo, Met eten en drinken erbij Oké okay. En het schijnt nu, de kaart geen 85 euro te zijn In plaats van 65 Dat ja, niet, is wel een verschil ja. Niet normaal duur uh -huh. Echt niet normaal duur. Maar ja, dat krijg je hem met van die festivals. Maar blijkbaar was het dit jaar, was het uh... ja. Ja, best wel regenachtig. Zo. Dus het uh, wordt uh, tegenwoordig ook wel, uh, Dance Valley wordt ook wel eens Plants Valley genoemd. Mm. Maar dit wordt uh, volgens mij ook wel een beetje Plantsland. Ja. <laughs> misery. Ja. Of uh, <laughs> Miserland. Miserland, ja. Miserland. <laughs> nou, dat wordt, werd nu Stortland, maar... Ja. Oké, okay, maar dat, dat was dus wel een dus Ja, maar je moet even, even kijken op open air stage. Hier. Yeah. er afgesloten. Afge uh, Grand. Eerst kwam Feder Le Grand, toen kwam er een beetje een afsluiting. Toen hebben ze met uh, Sebastian, Sebastian uh, Ingrosso uh, hebben ze afgesloten helemaal. Oké. Okay. Ja. En Avero Jack was er ook. Nou ja, Avero Jack is natuurlijk echt de meester tegenwoordig. Uh, dat is je topper. En die ja. winnaar? Een winnaar? De winnaar? Hij heeft uh, met David Guetta, heeft hij een uh, Emmy gewonnen Ja? Enigste Nederlands artiest die dit jaar Emmy heeft gewonnen Ja, maar hij is echt beestelijk bezig Beestelijk? Ja, beestelijk Ja, hij is, beestelijk, Hij is ja. echt goed Is er een filmpje, toevallig? Ja, hier komt ie Dit is uh, Q-dance, dames en heren En het decor ziet er echt uh, schitterend uit <laughs> Dit is de lasershow. De laser, show. ja. Ja, is echt schitterend. Als je dit, ik dit gewoon terugzie, dan voel je het gewoon weet je wel van uh, vorig jaar. Ja, is wat gaaf. En dit is natuurlijk allemaal te vinden op uh, mysteryworld.com. En schitterend. Vorig jaar was het echt een meesterlijk grote, grote kop. Het is echt een flinke vuur. In. So maar het gaat niet. Maar weet je, dit, dit luistert niet zo snel. Maar als je daar bent, dan, dan is het gewoon. Dan, graag. Dan, ja, en. Dit is Mysteryland nee. Ja, dit is. Uh, ik weet niet wat het is, maar. Ja, wel Mysteryland maar ik heb een, uh, een liedje van Misselen oh, van vorig jaar Oké okay. Heb ik op mijn hier uh, gedaan. Ik weet niet of een Gezellige dit... muziek dit zo Ja, ja, ja Ik weet niet of je hem wil uh, horen hierna Ja, dat doen we hierna Maar ik wil nog heel even kijken ja, ja, ja. daar gaan we een leuk verslag van geven Want we gaan naar het volgende filmpje Dit was een of andere gitaarsolo solo Met allemaal hippies Hé, wacht even, zijn dat hippies? Ik heb gehoord dat er een hippie tent altijd is Ja, dat klopt dat is echt gaaf. Weet je dat niet? Nee. Is dit die hippie tent? Aan? Ja, dat uh, zou goed kunnen. Ze zijn wel met bandjes bezig, ja. Ik, hoor, ik heb gehoord dat het echt spezend is. Hier ook. Kijk dan. Ja, dat kan goed. <laughs> ah, joh, je ziet er zoveel verschillende mensen. Ah, dat is echt leuk. Hier komt het. Je ziet de afsluiter van het main podium. Zou we goed kunnen in ja, op open airstage. Ik denk het wel. Nou, we gaan even horen. Ja, dat is afsluiten. Oh, dat wil ik even, willen we even horen, natuurlijk. Het is natuurlijk allemaal weer terug te vinden. Ook. Het ziet er wel echt vet dit. uit, hoor. We'll het is gewoon heel veel stilgebouwd. So het is <laughs> Ja, van 20 meter lang heb ik het Ja, mooi. He? Dat is dit dan, denk ik. Hier. Zo het is dit Disneyland, <laughs> joh. Disneyland. Ja, tenminste ja. alleen Mickey Mouse nog. You And then there were three. Het is echt uh, een zo'n kastel. Ja, het ziet er echt vet uit. Komt Allemaal oh, sterretjes. Hierin foto's maken, natuurlijk, ook het publiek. Ze pakken steeds meer uit, hè. Dat is uh, niet normaal, maar dat moet ook wel als groot evenement. Hallo. Ja, kijk, daar komt Pascal die komt binnen. Oké. Okay. Oeh, dat is uh, oh, ja, Amy Winehouse. Of Amy, Winehouse. Of, uh, Amy Winehouse. Ja, daar zijn ze mee geëindigd. Het uh, kasteelvlieg in de volgens mij. Ja, het gaat een beetje fout volgens mij. <laughs> ja, ja. Het is wel lekker relaxend. En weet dan. je wat leuk is? Dit is live hè? Ja. <laughs> Amy Wounhuis. Winehouse, Winehouse is hier. Oh, dat vind ik knap. Ja, ik ook. <laughs> dat is Adèle of zo. Nee, of, nee, nee. Hier staat dan. Het is echt Amy Winehouse. Ja. Gewoon, uh, je hebt wel koetses. Echt Allemaal mensen die foto's Allemaal nemen en zo Hij keek wel een beetje angstig, zeg je maar dat? Ja, mooi hè <laughs> Zullen we nou uh, dat ene liedje doen? Ja, dit was ja. dus... Uh, we gaan heel eventjes verder kijken naar de echte klappen Dit is een beetje ten einde van het filmpje Oeh, ja. het is lekker nou dit Maar er komt, komt een idee, hè, van Mr. Kijk, dat is mooi. Het lijkt wel een uh, zwaaienlicht kasteel. Vet hè? Ja, het ziet er <laughs> echt super vet uit. Dus dat was de open air stage. Daar komt hier. hoor. Ik het. Echt uitpakken zit er vet uit hoor ja. hij uh, staat ook op uh, facebook op twitter, uh, twitter heb ik gezet kan je gewoon lekker kijken ja kun je alle filmpjes van Mysteryland vinden wij hebben hier het uh, askluitje van Mysteryland land opstaan hij is gewoon lekker ja we gaan nu lekker luisteren naar het volgende nummer van uh, van vorig jaar een van de mensen op Mysteryland. D-Block en ST-Fan ja, Music Make Addict Ja, het is echt een super vet nummer, vind ik We gaan er lekker naar luisteren, Kevin Komt ie Hoi you want think tickets cheap, yeah That's why you can catch me here Tryna scratch my way up to the top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 Kip met zwarte met Hahaha. Die les er, luister wat. Kip met zwarte ting. We, <mys> we er niet doorheen gaan zingen. <mys> okay. Maar we gaan uh, weer afsluiten. We hebben ja. nog 40 seconden. Ik voel het echt gezellig vandaag. Ik ook. Ja, de, de volgende week weer. Hè. De volgende ja. week weer. Ja, eindelijk. Ja, ja, ja. Er ja. ja, ja, ja. zijn vele woorden over te spreken, maar dat doen we gewoon niet. Nee. Nee. nee, we doen het niet. Ik maar ben er gewoon volgende week. Toppie. Hé hey, mensen, het was weer gezellig. Tot volgende week. En hou doen. Hou doen en bedankt. voor <laughs> heel